De Brekers of De dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. Geschreven door Peter Reumer. Vandaag het Zwarte Gat ah, de Nooie oh, de lagaren, zeg! Is dit onze kroeg? Dan staan we hier voor een verhuisbedrijf. Het is hier vergeven van de dozen. Moet je ze even kijken, je gaat nog uit de deur in. Dat lijkt wel groot schoonmaak. Dozen met rotzooi, dozen met frots. Allemaal leeg. Ja. dat gezicht, hè? Maar zeg, hij hij zal er toch niet meer uitscheiden, Toon? Toon gaat toch niet die zand dichtgooien? Oh, nee. Dat hij gewoon gaat sluiten? Ja. Ik krijg er eens op aan kop. Ken je dat, je dat je pa in je kop krijgt als je ergens aan denkt? Ik krijg een pa aan mijn kop. En dan moet je minder denken weg, dan kan ik door. Wat? Help! Je hoort toch wat de goede man zegt? Ja. De man spreekt tegen je. Zo, Zo dankjewel. Zeg, waar ben je mee bezig? Opwarmen. Je gaat toch niet laten, Toetje. Je laat ons toch niet zitten. Ben je gek? Mijn kelder was leeg. Oh. Rommel van jaren lag erop geslagen. Daar komt geen nieuwe doos meer bij. Het was gewoon weg. Ja, ja. Ik loop al een uur te sjouwen. Moet je kijken? Wat een berg. Oh, geprezen zijt gij, o oh, almacht. Het begint gelukkig weer te zakken, maar ook mijn kop begint al weer te zakken. Oud, je... dan kunnen jullie mij een handje helpen. Helpen? Ja, met sjouwen. Oh, oh. oh. Wat je? oh het komt ineens weer op. Mijn kop slaat weer door. Eh, even een paar dozen. Eh, een paar borrels lijkt me beter. Daar kwamen we trouwens voor. Zeg, maar zo dicht ging ik maar een paar borreltjes kopen met mij, zwaar die vaar mengs. Spreek, Realiseer jij je wel dat jij praktisch hier je eentje al deze flessen hebt zo? God, ik moet er niet aan denken. Weet je wat ik voel als ik al die lege flessen zie? Nee. Een lichte kopbaan en een eindbogelremmetel. Dan komt er maar binnen, krijgen jullie van mij een borrel. Maar daarna wel eventjes helpen. Heerlijk, duur. heerlijk. eventjes. Zo, nou zeg het maar. Nou, uh, doe mij maar een pils. pils. En een uh, dubbele jongen met ijs? Een dubbele. Ja, waarom niet? Het is toch aangebooien? Maar <totstutters> is dat toch voor gesputter? Ik sputter helemaal niet, kom. <totstut> Heb je toch zelf gezegd? Het is toch is <totstut> een, een soort, een soort geroch. Gesnurk. Wat hebben jullie? Hoor je dat niet? Ge, ge, ge, gerogel? Gesnurk. Ik hoor niks. Mijn mijn neus is dichtgeslagen van die dozen net. Ah. En dan hoor ik niet zo goed. Gesnurk? Van het doodjacht. Wat zeg je, Toon? Ben jij doof? gesnurren van het biljart, je hoort je toch wat hij zegt? Dat kan toch niet? Natuurlijk kan dat dom hoor, niemand speelt biljart tussen tafel, denkt al gauw. Nou, eventjes, huppie, die diggie hè? Dat kan helemaal niet. Jullie luisteren niet, ik zeg dat gesnurren komt van het biljart. Ja, ja, maar ik ben niet doof, ik hoor maar wat je zegt. Maar dat kan niet, een biljart kan niet snurken. hè? <lacht> wij, ja, wij, dat komt bij de mensheid. Hebben van onze lieve heren een neus gekregen, Leiden. allemaal. De ene neus is dichtgeslagen, de andere ligt te ruiten, in een bedje. Maar een biljart heeft geen neus. Je hebt geen neus, nee. Wel ja. keus. Ja. keus? hebt. Ik word af en toe behoorlijk moe van jou, weet je dat? Het biljart snurkt niet. Omendorus snurkt. Uh, en net zeg je tegen mij het biljart... Uh... Ja. Uh, he? Omendorus legt op het biljart. Ach, verrek, nou begrijp ik die bobbel. Met bobbel? Ik dacht dat je last had van vocht. Wat doet die, ouwe, daar? Snerken. Hij zat hier gisteravond tot sluitelijkstijd. Je kent dat. Wachten tot hij wat aangeboden kreeg. Oh, ja. ja. Nee, hij kon nergens anders naartoe. Hij heeft geen opvang, die man. Dus ik dacht of hij hier nou legt of in het portiek. Ah, oh, wat reuze netjes van je toon. Maar waarom kom je niet boven te slapen liggen? Ik heb mevrouw vrouw, een moordwerf. Maar, ja, ze heeft een handje persoonlijke. En nou, de deuren zat er niks op tegen. Stakker. En vroeger zo'n dikke portemonnee. Gooi je alles opgezopen? Eigenlijk een schande. Eerst die goede man zijn cent incasseren. Vervolgens mag hij niet verder komen dan het biljart. Ja. Nou, we zijn hij al sociaal, Toon? Had jij niet een borreltje besteld? Dat was toch aangeboden. Ik heb me geloof ik bedacht. Als ik het oh. vermogen van om het door is in mijn eentje had opgestreken... had ik nou niet hier gestaan. Zijn die gratis meedrinkers, zoals jij geweest? Nou, ik... Ik, ik, ik ken de goede man ah, nou. wel. Dat... jongens, zal we het gezellig houden. Hij begon toch? Drink dan maar leeg, ouwe bietzer.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 Ja, het was wel weinig. Zeg, zo stond dat ook in de krant. Uh, dien op in kleine porties. Eh? Zeg, wisten jullie dat Beatrix is getrouwd? Ach, dat is niet waar. het zal niet waar zijn. Het staat hier in de krant. Paapkeneel. Beatrix is al jaren getrouwd, pa. Nee, jongen, het is sinds gisteren hier. Het staat hier duidelijk in hier, luister. Gisteren is in Amsterdam onze kroonprinses Beatrix in het huwelijk getreden met Klaus, Georgen Willem, Otto, Frederik van Amsberg. Prins Klaus, ja. Wat is het voor een kroon? Nou, zeker niet het laatste nieuws. Het is de klant van 11 maart. hier 11 maart? Ja, echt. 1966. Ja. Je kan van die ouwe zeggen wat je wil, maar hij is wel komisch. En behoorlijk zeniel. Zeg, vertel op Fokke, wat voor weer werd er gisteren verwacht? Dralig. Dralig.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 Lees ik? Ja, ja, dat snap ik ook. Maar wil nou die? En niet de kant van vandaag. Nee, ik ga het nog leggen. Hm. Nou, je, kan, je kan die dingen gewoon bewaren en over een jaar nog eens een keer lezen. Het nieuws verandert toch niet? Kijk, Ajax speelt gelijk tegen PSB. Ministers Minister negeert mozie tweede kamer. Zelfde. Man, baat, hond, armbeest. Niks veranderd. Of dit hier traadterreur. Heeft de nacht. Heeft de politie op heet de daad. Een man betrapt tijdens een inbraak. Er stond Peter B. de A. het. Hm? Met Peter B. de A. Je staat in de krant, maar. het is wel trots. Wat heb je nou dat gevreten? Pas hey, kijken, die kant. Pas op, Pijsantiek. Peter B. de A. Wat een topavond. Wat? Kom maar zeg je, jongen? Dat was, dat was... Ja, dat was in jouw slechte tijd. Toen ik de helft van de tijd alleen zat en jij in de bak. Ah, ja, het had zijn voordelen. geeft toe. Dat was die kraak hier in de buurt. Een schoenendoos zo voor het grijpen. Ja,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 Toen was het af en toe nog rustig in huis. Toen ben ik het helemaal vergeten. Gewoon vergeten op te halen. Oh, die doos, tjok, vol zwart geld. Ja. Dus? Dus. Ja. Dus, dus, this. die staat er nog steeds. Die hebben ze nooit gevonden. En ik heb hem nooit opgehaald. De nooiele lager. Een kapitaal. En geen hond die er naar kraait. Ja, het is natuurlijk andermans eigendom, hoewel, uh, het was veel. Die doos zag zwart.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 Niet alleen een ordinaire inbreker, maar ook nog een huifgelaar. Ik, ik, ik weet het echt niet meer. Hij wil die proeven zichzelf houden. Nou en, hij, hij heeft hem toch ook geëerd? Hij, hij is jouw niks schuldig. Zijn oude vader, ja, die wel. Die heeft hem opgevoed en gemaakt tot wat hij nu is. Een huifgelaar met lange vingers. Dus ik heb recht, op pak weg een ruggetje of vijf. Nou, ja, kom zeg. Zeg, zeg maar niks, jongen. We dat het samen wel op. Moet dat geld niet naar de politie? Stenian. Over de gesproken. gesproken. Het is honderd jaar geleden, minstens. Het was misschien het spaargeld van een arme oude invalide. Trace, zou ik een arme oude invalide bestelen? Ja. Jij? Jij had je eigen moeder nog bestolen. Een groot gelijk, Ze secret. Het was het geld van een huisjes huisjesmelker. Tuurlijk. Die oude mens is afkneep.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 Mijn herinnering is weg. Maar denk er toch even na, jongen. Denk. Daar raken we juist de zwakke plek. Waar werd jij ook alweer opgepikt? Waar liep je naartoe toen de hele prinsenmari achter je broek zat? Broek, broek, broek. Ja, weet ik veel. Wacht even, wacht even, wacht even. Ik, ik, weet iets om zijn geheugen op te frissen. Ik laat mijn zoon niet martelen. Bloedhond, hoewel een flinke schop dat zou hem wel eens helpen. We, we spelen het na.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 Die alles hebt gehad wat hij moest missen. Dit klopt niet, dit stinkt. Je stinkt zelf, oliebal. Stilte. Ik, ik, een eerzaam burger is bestolen. Wat deed jij in 4045, bunkerbouwer? Hoe kom jij in je zwarte geld? Nou, je hm? wordt nou wel erg grof, ouwe. De waarheid moet boven tafel. Als jullie niet ophouden met die ruzie, veroordeel ik jullie allebei tot 100 gulden boeten. Nou, dat wordt helemaal mooi. Ah, Trace, hou je naar buiten. Wat deed jij met die doos zwart geld? Niks zwart, alles eerlijk verdiend. Hij liegt. Je liegt zelf.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 Nee, maar kijk dan. De hele koninklijke familie. Waar heb ik dat dan te danken? Maar mijn persoonlijkheid kan het niet zijn. Is Fokker er niet? Ja, die komt zo. Die is uh, achterop geraakt bij het hollep. is er een andere hand? Is thuis het bierhoofd? Zeg, uh, Toon, kan jij je nog herinneren dat ik ben opgepakt? Je kan me net zo goed vragen of ik me kan herinneren of ik een borrel heb ingeschonten. Nee, maar hier, dat ik hier ben opgepakt. Ja, Zonga, jonge gods, raken kraken. Zeg. Loop je eerst je uit naar, kom je bij dit ratcafé aan." En... Wil ik naar binnen gaan, valt die hele berg doos over mij. Ja, de vadersman man, die komt morgen pas. Geef ik een doodschop tegen die kartonnen kringen, breek ik bijna mijn voeten. Ja, ja maar, dat is Stil, goed. maar. Maat. Luister toon. Leg die oude sturken in die dozen te rollen. Ja, Houden we door, is dat je bedoelen. Die keer dat ik hier ben opgepakt door de politie. Die zoekt naar flesje en een andere rotzooi waar die, die nog man, die wat geld blaas, voor kan ja, En die brengt die daar regelrecht aan jou natuurlijk. Ja, precies, het spaart mij de moeite van het zoeken. Zeg Pekers, we nou hier toch wat zorgeloos blijven kleppen, lust ik net zo goed een moedje. Ja, en een glaasje bier. Ja, dag, voor dat rennen. Toon, toon. Noem ja, maar, maar een borreltje.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 Dan Zou je me dat nog vragen? Ik bedoel, uh, Trees staat erbij. dat bedoel ik niet. Wat bedoelt hij dan? Ik ben in 66 opgepakt, hier. 66? Dat is in een stenen tijdperk. Nou, dat weet ik echt niet meer hoor. Sorry, ik moet even naar mijn kopers. Ik heb geen zin. Trace. Maar ga je naar naartoe? Naar huis, ja, kom op kom. En ik krijg toch een beeld. Ik heb pijn in mijn kop. Volgens mij heb Toon die doos gevonden achterovergedrukt. gedrukt.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 Het enige waar ik aan kan denken, dat is die grote doos met dat geld. Wacht, wacht, ik zal je helpen. ga liggen. nee. Ga nou even liggen als Harry je manier weet om je te helpen. Zo, ontspan. ga je doen? Niet allemaal liggen. Ontspan. Je voelt je eigen helemaal ontspannen. Loom en zwaar wordt u. Wat heb jij? Ja, dat heb ik van een cassettebandje, voor als je niet kan slapen. Nou, werk nou even mee, joh.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 Want daar zat ik, daar had ik me verstopt, en die doos ook. Jongens, jongens, ik moet jullie iets vertellen. Ik heb hypnotische gaven. Hartelijk gefeliciteerd. Zegt er nog allemaal rotzooi en dozen. En daar heb ik het tussen verstopt. En, en, en, en dat ligt met een vullensbak. Oh. Ik heb mijn zwager in slaap gebracht en terug laten gaan in de tijd. Ach, stel je niet aan. Ik heb gewoon een trucje gedaan. Kom, Trace, zo niet in de toon. Harry, ga je niet mee? Nee...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 Nee, dat weet ik. ik zei, dat is de oude prins Hendrik geweest. Pa! En die, kwam die te... prins... Pa! Pa! Hé, hey, jongen. wat die vrouw is. Ook... Ja, ja, is, ook... ja, is ook... Nee, ik, ben... ik moet. Peet, jongen. Bekom. Ik moet je vertellen. Pa. Je komt net op taart. Ze hebben een reuze feest. Iedereen gratis drinken. Met die je... fantoon, hoor. Je maar van die oude, vieze door. Ga nou even je klep, man. Ik heb een belangrijke ontdekking ik, gedaan. Hij zat net te dus stranen in die dozen toon, weet je wel. Huh? Heb je zo'n pak geld gevonden? Zo'n pak in een of andere doos. Wat heb niet?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 Vanavond is hij fijn. Let dan, borreltje. Nee, nee, dankjewel. Geen mij, maar een slag met de haber. U hebt geluisterd naar de brekers... of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. De rolverdeling. Peek werd gespeeld door Piet Reumer. Trees zijn vrouw door Tony Huurdeman. Harry Sacco van der Made, Toon Ab Abspoel en Fokke werd gespeeld door Johnny Krijkamp Senior. Technische realisatie Benden Hartog. regie Hero Muller.